Uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Schade die wolven aanrichten in Nederland wordt in ieder geval de komende drie jaar vergoed. Dat staat in het interprovinciale wolvenplan dat vandaag is vastgesteld. De schadevergoeding is er voor zowel veehouders als hobbyboeren. In het plan staat ook welke maatregelen houders van dieren kunnen nemen om schade door wolven te voorkomen of te beperken. Er staat ook in dat het afschieten van wolven alleen in uiterste noten... Op ...een jaar. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Grapperhaus. Hij wijst erop dat mensen die naar dit soort gebieden in Syrië en Irak reizen... ...nu al door rechters worden veroordeeld voor deelname aan een terroristische organisatie... ...of voorbereiding van een terroristisch misdrijf. Maar als dat niet bewezen kan worden, kunnen ze straks dus ook veroordeeld worden als ze er alleen maar waren.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 Het weer vanavond ligt de vorst. In de nacht kan het plaatselijk min 10 worden. Morgen bewolkt en in de middag en avond trekt er een neerslaggebied over. In de kustgebieden gaat het regenen. Verder landinwaarts kans op sneeuw. En het wordt tussen de 2 en 5 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort? Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu Alternative FM.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 Yeah, I've been searching, searching for you <laughs>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 Little boy, let me worry about you All you have to worry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 wat voor het Stukafest geldt. Studio RPL-FM in Woerden, dat zijn onze collega's al daar. En dan in Zelhem ook bij Radio Ideaal te horen. Dat is allemaal in aanloop naar het nieuwe materiaal... wat Marvin Day gaat presenteren. Een van de bandleden, dat is Carsten Ronkers. Die gaan we straks nog tegenkomen, want die heeft onlangs... het afgelopen weekend nog ergens in de buurt waar hij vandaan komt gespeeld...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 Remember that I am stained glass Lord, as break Stained glass without stars Love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 En dit nummer aankondigt. Pact of stil van Sammenhoes.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 of stil Toegekomen aan een volgende nieuwe single, want die heeft René Vlems achtergelaten. René Vlems was de drummer of is misschien nog steeds de drummer van Bastard Die Blues. Die hebben we ooit nog eens een keer gehad, met een soort met, ja, eerbetoon aan 11 september 2001. Daar hebben ze toen een instrumentaal nummer bij gemaakt. Die band bestond toen uit drie man, drie mensen, moet ik eigenlijk zeggen. En een van die drie was Monique Demarteau. En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 Uit alle windstreken vandaan. Uit het zuiden van het land. Het noor, uh, noorden van Limburg. Het zuiden van Limburg. Uit Straks uit het hoge noorden van Groningen dan komt het uh, vandaan. En ook uit de hoofdstad. Want dit zijn uh, de mannen van Semisterio. En die zijn bezig met nieuw materiaal. Zebrisky gaat het uh, nieuwe album heten. En dat komt uh, in april uit. Ja, Datzelfde geldt uh, voor deze dame ook. Die komt ook uit uh, Amsterdam. Tenminste, daar uh, woont ze nu. Daisy de Groot. En say to my face. While walking down this empty road The sound of the birds flying above me is the only thing I hear While walking down this empty road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 Precies Colors I'm new Somehow